Zes uur, Glyselot Thomassen met het NOS Journaal. Het partijbestuur van GroenLinks moet zich vandaag op de partijraad... in Utrecht verantwoorden voor het besluit om het vertrouwen op te zeggen... in Jolande Sap. Sap stapte om die reden gisteren op. Op het besluit van het bestuur kwam veel kritiek. Zo noemde GroenLinks-prominent Bas de Gij Fortman gisteravond in Nieuwsuur... het optreden van het bestuur verbijsterend en een ramp voor de partij. Volgens de Gij Fortman is Sap tot aftreden gedwongen... door paniekvoetbal van de partijtop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 In de Duitse krant Bild am Sonntag zegt ECB-directeur Asmussen... dat de looptijd van de Griekse leningen niet kunnen worden verlengd... en de rente niet verlaagd. Gisteren zei de Griekse premier Samaras... dat de grens aan bezuinigingen in zijn land is bereikt.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 Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van deze zesde aflevering van Woord. En even een kleine update met betrekking tot de webcam. Ik krijg van Rick van Ringen een bericht binnen. Ik heb weer eens geen geluid bij het beeld. Ik heb het net even met technicus Siep doorgenomen. Het um, is een technische storing. Gisteren is daar ook al over gemaild. Het is doorgegeven, maar tot op heden helaas nog niet opgelost. Kortom, zet gewoon de radio aan. Goed, we hebben in dit laatste uur gekozen voor een compilatie van radio materiaal met de onnavolgbare Israël Meijer. Israël Gaim Meijer, geboren op 14 februari 1943... overleden op zijn 52e verjaardag, 14 februari 1995. En in datzelfde jaar, 1995, krijgt Ischa Meijer dan postuum de zilveren reismicrofoon. Hij had een heel eigenzinnige manier van interviewen. Redelijk smaakgevoelig, denk ik. En de reacties waren dan ook zeer uiteenlopend. We gaan er een uurtje voor zitten en beginnen met een gesprek met Annie M. G. Schmid uit juni 1987. Onder meer over haar schrijven en haar werk bij het Parool. Een fragment uit dat gesprek, Cor Galis begint met een vers van Annie M. G. Schmid, getiteld Zondag. Geen plaats ter wereld is zo godverlaten en zo fatsoenlijk... als het Scheldeplein, bij avond als het regent... en de straten langer en glimmender en leger zijn. Dit is een stad met veel te weinig moorden. Het regent gluiperig in het plantsoen. De tramrails wijzen koppig naar het noorden... En dat is dan ook alles wat ze doen. Die man zou het waarschijnlijk niet begrijpen. Die man daar op de hoek, wat ik bedoel. Wanneer ik plotseling zijn hand zou grijpen en zeggen zou... hoe eenzaam ik me voel. Ik ga naar huis. Daar wachten me twee ramen. Een beddensprei, gehaakt. En aan de muur een plaatje van een veel te mooie dame. En dan de wekker nog op zeven uur. Dames en heren, eerst in gesprek met Annie M.G. Schmid. Uh, dit vers, getiteld Zondag... heb ik in je uh, verzamelbundel poëzie uh, gevonden. Dundruk, editie van uh, ruim 600 pagina's. Uh, vorige maand verschenen, bij Querido nu al uitverkocht. Je bent dus ingelijfd bij de echte dichters, hè? O God, ga ik dan niet teloor, God, en word ik gedundrukt bij Van Oorschot? Dat zijn ongeveer de, de regels van Carmichot. Het is dan wel niet bij Van Oorschot, maar het is wel zo'n poëziebijbel, hè? Ja. Ja. <lacht> ik zei, voel je nu eergeleid bij de echte uh, poëzie? Nou, ik denk daar niet zo hard over na, hoor. Het kan me niet zoveel schelen ook. Um, daar wordt zo nu en dan wel eens gezegd: van ja, het is een literair. En dan denk ik, hoezo dan? En wat is dat dan? En wat hey, houdt dat dan in? Maar voor mij heeft dat geen enkele betekenis. Ik vind het dus goed of niet goed. Dat geldt voor die hele uh, sector van klein. wat een akelig ak woord vind ik: kleinkunst. Ik vind kleinkunstacademie, dat hoorde ook niet zo te heten. Waarom is, waarom is die kunst nou klein? Die nou, dat rijmt net... eigenlijk op dezelfde vraag als van mij, wanneer ik uh, jou uh, stel voor uh, het gegeven... dat je misschien wel ingeleid bent bij de echte poëzie. Ja, wat is dan echte poëzie? Maar nou ja, is daarom. Ik, poëzie, daarom ja. ik wil dat liever niet uh, zo gescheiden houden. Ik vind het een onzin. Je bent goed of je bent niet goed. En als je slecht bent, dan kan je net zo goed bij de hoge literatuur horen. <lacht> Gebeurt ook heel veel. Wat vind je zelf van de kwaliteit van de bundeling? <lacht> nou, ik weet het niet. Ik, ik kan niet meer lezen. Ik weet wel dat de Reinhold Kuipers en Tina van Buul hebben het samengesteld. Die hebben er een jaar, geloof ik of een half jaar, heel hard aan gewerkt hoor, om het allemaal bij elkaar te graaien. Want ik had het niet meer. Het was allemaal weg daar hebben ze het uit alle hoeken naar gaten. Weer te... Het is heel veel werk geweest hoor. Schattig van ze om dat te doen. Waarom had ja. je het niet meer? Je bewaart dat niet. Ik bewaar niks, nooit wat. Nooit gedaan ook. Nee, nooit gedaan ook. Nee. Uh, uh, uh. En nu, nu heb ik het boek in handen en ik kan niet meer lezen, maar ik kan natuurlijk wel eens een stukje uit voor laten lezen. En als ik dat dan hoor, dan denk ik aan dan denk ik aan bloed, zweet en tranen, aan discipline aan hard werken. Want ik heb erg hard gewerkt in mijn leven. Want er moest altijd iets af. Er moest altijd iets de volgende donderdag in de bus liggen. Of er moest iets op tijd voor de krant... of op tijd voor het cabaret... of op tijd voor een musical... of altijd met een deadline, met een datum... waarop het klaar moest zijn. Ik herinner me nog dat ik met Wim Kannis gepraat heb... En die had daar ook zo'n last van. Dat alles moest op een bepaalde datum. Dat moest dan maar klaar. En dat moest iets leuks zijn. Ja. En dat was moeilijk. Dat weet jij natuurlijk ook is, Gaan hoe moeilijk het is om uit niets iets te maken. Ja, maar het, dat is als er geen deadline was geweest... had je waarschijnlijk nooit geschreven? Had ik helemaal nooit geschreven. Ik heb ook voor die tijd nooit geschreven. De eerste deadline, toen ben ik pas gaan schrijven. Ja. En toen... Die men, die, moet er die... wel iemand zijn die je zo'n deadline opgeeft? Hè? Dat was Wim Hoorn ja. Adema geloof dan. In, in de eerste instantie was het Wim Hoorn Adema. Dan was het Reinhold Kuiper later. En het was natuurlijk Wim Ibo. En noem maar op. Alle mogelijke figuren die later zeiden. En het moet af zijn dan en dan. En ik vergeleek mezelf met een civetkat. Pardon? Want Een civetkat. Wat is dat? Nou, dat? Dat heb ik toen eens gelezen in de krant. Dat civetkatten die scheiden een soort... Uh, vocht af waar ze parfum uit maken. Hè? Maar dan moet je de beesten eerst echt pesten, anders doen ze dat niet. Nou, en zo voelde ik mezelf ook. Moeten ze ontzettend bedreigd worden en, en ja. geslagen worden... met natte handdoeken en anders dan... Uh, anders dan gebeurt het er niks. En vandaar, als ik dan, dan die, die versjes nog een keer hoor... iemand leest ervoor, dan denk ik... oh, god, dat weet ik nog. En toen zat ik daar en ik wist niks te verzinnen. Nou, ander voorbeeld. Een andere vergelijking. Ik denk aan dat, dat sprookje van Repelsteeltje. Wat de molenaarsdochter, die wordt op een zolder gezet. En die zolder is vol met stro. En dan zeggen ze, nou, hier heb je spinnenwiel. Maak jij nou maar goud uit stro. En dat vond ik zo'n prachtig verhaal. Ik denk, zo is het precies. Hè? Je zit voor een hoop stro en je moet maar zien dat je er wat van maakt. Nou, dat kan je toch niet? Nou, dat is iedere keer weer, als je iets moet maken... dat, ja, dat kan ik helemaal niet, dat is onzin. Er gebeurt niks. Uh, dit vers dat net werd gezegd door Corgalis... is dat ook met zo'n deadline geschreven? Nee, toch? Of wel? Toch? Ik vermoed toch wel. En Ik moest iedere week een, voor het parool. Ik werkte voor het parool. Al die dingen zijn in het parool, verschenen iedere week... En dan moest er een vers komen. Nou, en als het dan uh, uh, repelsteeltje kwam, zeg maar... de inspiratie kwam, dan kwam er wel een mooi vers uit. Maar, maar je op... bent pas op je 36e begonnen, hè? Ja, 36e. zo te... laat, om deze vraag er maar eens te stellen? Omdat ik voor die tijd in de bibliotheek werkte... en in archieven en documentatie... en dan hoef je niet... Hoef je geen... In de bibliotheek hoef je niks te schrijven, alles is al geschreven. Alles bestaat al. Dus dan is er geen enkele, zelfs geen, niemand die je animeert of zegt van schrijf eens wat. Nee, een krant, daar zeggen ze dat. Van hé, hey, zou je niet eens wat schrijven? Nou, dan doe je dat. He, ik ben altijd... vind het iets te simpel. Vind je dat te simpel? Ja, vind ik vind het een beetje te simpel. Uh, je hebt wel eens in een van je interviews gezegd, het leek wel alsof ik tot de tijd dat ik ben begonnen met schrijven was ondergedoken op een of andere manier. Dat gaat wat dieper, vind ik dan. Ja, dat vind ik leuk ik moet ook mijn tekst binnen zien te krijgen ik vind dat prettig om mee naar huis te komen kunnen we het even op dat spoor op het diepe spoor even nou, nee, ik kan hallo. niet zeggen dat ik ondergedoken was. Nee, hallo, hallo, terug daar. Nee hoor, nee hoor, nee hoor. Ik, had, kwam gewoon niet. ik wist wel dat ik wel een zekere talent had, dat wist ik wel. Hoe wist je dat? Omdat ik zulke leuke Sinterklaasversjes kon maken... die iedereen zei, god, god. En die god. heeft je moeder toen naar Willem Kloos gestuurd? Nee. <laughs> Juist. Iets in haar zingt, Ja, dus in haar, terug, iets in haar zingt. Iets in haar ja, zingt. Ja. Ja. ja, misschien heeft mijn moeder me wel te veel bewonderd... Ja? dat dat is niet goed, hè? Dat moet je niet doen met je kinderen. Zeggen van, jij wordt nog eens een keer een groep een schrijver of een goede dichter. Dat moet je nooit zeggen, hè? Want dan gaat zo'n kind denken van... nou, dat haal ik nooit. Ik, ik begin er niet eens aan. Zo. Uh, dat is een van de redenen, denk ik, hoor. Dus je was uh, 36, je werkte op de documentatieafdeling van de Parool... en ineens werd je ontdekt. Dat gaat, is, is, zo is het toch echt? Of... Precies, zo is het zo. Want het, Wim Adema die trok bij mij een la open in mijn... Huiskamer en een kastje uit de kastje. en daar lagen versjes in. Dus dat gat. Oh, zie je wel, dus toch. Ja, ja Stiekem, stiekem, ja. ja zeker, ja, ja, ja, met, ja zie je nou. Nou, ja. dat bedoel ik dus dan. Ja, nou, ja. Nou, ja. zijn we dan. Dus die la lag vol met, dus de eerste tijd kon je voort. Nou, nee, dat, dat was niet nee? goed genoeg. Nee, Wat voor nee, versjes, versjes waren dat dan? Kinderversjes en van die flauwe, sentimentele uh, uh, liedjes en zo. Ja. En ineens is dat ook omgeslagen, werd het niet sentimenteel? Nee, en... nee, nee dat kwam natuurlijk door de, door de sfeer van het Parool in die eerste jaren na de bevrijding toen was dat dus, een hele ja? leuke krant. Hè? Ja. Was, niet dat het nu geen leuke krant zou zijn... maar toen was het een, uh, een, echt een verzameling van hele leuke mensen... Die uh, allemaal heel spiritueel waren. En Simon zat er al. En Han Hoekstra. En Sjaan uh, Roos. En dat bij elkaar. Dat gaf een ontzettende leuke atmosfeer. We hebben dat toen ook dat inkviscabaret gemaakt. En verder ja, was het nogal een saaie wereld. He, die van de jaren 50. Uh, herinner ik mij zo. Ik heb daar niks van gemerkt. Misschien juist omdat je omdat op dat bureau zat. Het was een ja. hele leuke tijd. Het amusement toen. Hoe, hoe, je... Nou, dat was natuurlijk zo weinig vandaar dat je zo'n succes had met een journalistencabaret of met een studentencabaret. Het had allemaal zo stilgelegen. Het was allemaal het, er, moest iets gebeuren, het moest iets leuks zijn. Dus alles wat je schreef, dat had succes. In tegenstelling met tegenwoordig ga je er nu geloof ik als je begint te schrijven, als je begint met een cabaret, nou, dan weet niemand ervan. Want er is zoveel te veel, alles is versnipperd nu. En toen was het allemaal nog heel bijzonder. Uh, wat waren je voorbeelden uh, in die periode, of had je die niet? Ach, ik ben natuurlijk een uh, lezer geweest altijd, mijn hele leven. En ik was opgevoed met, met Kestner en met uh, Dorothy Parker... en met, uh, met Heine, ik noemde maar een paar uh, zijstraten. Ja. En dat is natuurlijk toch in mij blijven woekeren, dit allemaal. En daar uh, ben ik door gevoed... Light verse, eigenlijk. Light verse, Wat ja. is dat nou toevallig, uh, precies? Uh, ik weet nooit precies wat het is. Nou ja, het zijn de versjes die makkelijk te lezen... en die in een zekere humor hebben die daar ook voor geschreven zijn. Met een pointe, met een grapje daarin. Een ironische, ironische vers, eigenlijk. Ja, ik zou het niet anders kunnen omschrijven. Hoe werden die versen ontvangen door de, door de vakbroeders in, in die eerste tijd? In, in de jaren vijftig? Wat, wat vonden ze ervan? Voelden ze zich bedreigd door dit nieuwe uh, literaire genie? Nou, ze hadden natuurlijk wel, er waren natuurlijk wel meer van deze mensen. Kees Stip, bijvoorbeeld, die had toch prachtige verzen, toen al ook. Ja. He, dus het was niet een onbekend genre, wel nee. En bovendien hebben we in, ons, in de vorige eeuw onze eigen Piet Paaltjes gehad, Haverschmidt die toch ook hele leuke, lichte versen Ja, maar het is heen. geen cultuur in Nederland ooit geweest. He. Een, een, een stel van dat soort... Nou, de laatste tijd iets meer, maar... Jazeker, toch. dokter Anders B. En natuurlijk, we hebben toch... Het cabaret heeft hier in Nederland gebloeid altijd. Dus uh, daar hebben we toch ook weer goede schrijvers Maar wie waren ook. dan die collega tekstschrijvers van jou toen je begon? Dit waren niet zoveel. Ik zou niet meer precies weten wie dat waren. Nee, dat waren er niet zoveel, geloof ik. Nee. Ze vochten ook om je tekst, he. kan en Sonneveld zaten in de zaal en... bij, uh, bij de Inktvis-uitvoeringen. Inktvis. Ja, en die, die kochten dan eens wat. En die gaf hem ook opdrachten om eens wat te schrijven. Dat heb ik dus veel gedaan voor Sonneveld. Voor Wim kan ook wel, maar allebei die mensen... En Cor Ruis, die had ook een cabaret in Schreveningen. Ik herinner me nog dat ik een tekst moest schrijven voor Cor Het was in het eerste begin van mijn carrière. Nou, en ik was daar zo verguld mee, want dat was een groot acteur. Een van de grootste in Nederland. En een prachtig cabaret had hij. En ik mocht daar iets voor schrijven. Nou, ik was zo verguld. En ik deed dat ook. Ik heb een leuke sketch geschreven, want dat was een monoloog was het. En toen ben ik natuurlijk naar vroeger die, dat ging Het ging over een Romeinse keizer, over Gaius. En daar had ik de hele gekke grappen mee gemaakt. En toen ging hij dat doen en toen was er geen woord van mij meer bij. Helemaal niets, maar geen enkel woord. Dus het... Dat <lacht> nou, en... was zo'n teleurstelling. Maar ik denk, ja, ja, nou ik ja. Ik heb het toch geschreven, dan. Ik je. heb het toch geschreven, ja. <lacht> Is dat later nog wel eens gebeurd? Dat, ja, ja, Kan en Sonneveld, beide hadden die neiging... om uh, niet om het hele vers weg te gooien en zelf maar verder te improviseren... maar om heel veel te veranderen. Want dan uh, schreven ze liedjes, muziek schrijven... en dachten ze, het klinkt toch leuker als ik dit of dat zeg. Daarom vond ik dat niet zo heel leuk om voor hun te schrijven, hoor. Nee? Nee, ik vond het niet zo leuk. Nee. Wat was het verschil om, uh, om teksten te leveren voor Sonneveld of voor Kan? Was daar verschil tussen? Ja, Wim Kan, was toch altijd politieke toer. Het moest ietsje geëngageerder zijn. Terwijl Sonneveld, die had meer, er moest meer erotiek en liefde... en grappigheid van, uh, van alle dagwezen. wezen. Ja. Dus je schreef ook wel duidelijk op hun behoeften? Op bestelling. Ik schreef. Ik heb altijd op ieders behoeften geschreven. Nooit anders. Zelf nooit de behoefte gehad? Nooit behoefte oh, had Oh, dit persoonlijk. En dit gesprek duurde nog boeiend voort in 1987, maar liefst een heel uur. En dat kunt u dan volledig beluisteren via www.vpiro.nl. En in het nu volgend fragment gaan we terug naar de tijd dat Paul de Leeuw... nog een beginnend en ploeterend cabaretier was. Isra voelt het dan 28-jarige talent aan de tand. Het is 23 januari 1990. Heel mooi. Dames en heren, uw aandacht nu voor dat romigste kaarsje onder de cabaretiers. Paul de Leeuw. Dat kan u wel waarderen, zo'n grapje over ja, uzelf. Ja, gevoel voor humor, denk ik. Hè? Ja, ja. Zo, ja, dat, dat moet wel. Hè? U bent een ja. cabaretier. Hè? Ja, ja. Dan ja. Heb je gevoel voor humor? Nou, was dat... Ja. ja. Dat wist u al vrij vroeg dat u dat had. Over. Ja ja naar nou, andere landen ja, niet alleen ja ja nee maar ja ja dus ja, ja. niet interviewen ja ja ja, ja, ja. ja maar je hebt gelijk dus ja ik ook heb ja. steeds gelijk ja. Ja. Oh, ja. nee ik was vrij vrolijk altijd vroeger ja later is dat wel anders geworden hè? ja ja ja. Ja. <laughs> ja toen ik in Amsterdam kwam wonen was ja. dan, dan dat wel het was over met ja. de vrolijkheid nou nee dat niet maar je gaat dan opeens werken en je gaat opeens ongehoorzaam ja dan opeens, hoe ging ja, het, nou, ja, ja. Opeens ga je bezig zijn van je vrolijkheid ga je, ga je geld mee verdienen Michael u kwam toch uit de pandereite... zakenmilieu, dus u wist uh, ja. eigenlijk wel wat... Uh... ik wist wat geld nu was. Uw vader deed uh, zaken met het Oostblok, hè? He? Ja. Uh, Kom je daar mee? lachend vandaan? Ja, nou ja, meestal Altijd wel. verdiend natuurlijk. Ja, dat is, ja, ja, altijd, ja. Hij heeft uh, aan het oostblok. Ja, dat wordt nu wat minder natuurlijk. Ja. Is het, hij is blij Even blij. perestroika. Uh, nee, ja. dat vind ik niet zo leuk. Was hij thuis wat uh, was verdriet, hè, toen het daar wat. Ja, dat uh, los was toen we die muur neerstortte. Toen uh, hebben wij even stil. Wij zijn stil geweest. Want hij deed ook zaken misschien wel met Ceausescu of zo. Dat niet. Zaken? Nee, niet met nee, hem. Het Polen wel. Met Polen wel en met de ja. Sovjet-Unie ook? Nee, Sovjet-Unie. Het is wat meer het is een soort ruil, ruilhandel. Dus je, je levert producten en je krijgt er andere ja, producten. Hij gaf, dus wij plukken. hij gaf spiegeltjes en hij kreeg karantjes. Ja, theezakjes en spijkerbroeken. En, en wat kreeg hij terug dan? Uh, hij deed in uh, vruchten, in peulvruchten, in pulpen ek, en concentraten. Oh, leuk, leuk. En dat gaat dan weer naar, naar uh, de jamfabriek van Nederland. En die maken er dan weer potten jam van, met hele vruchten. Oh, dat ja, <laughs> ja, dat ja, hoort je toch dat, nooit, dat zie je hier tafel, wat leuke ja, gesprekken. En, uh, wel een leuk gezin ook. Ja, ko ze komen allemaal uit de zakenfamilie. Dus het was uh, vaak hoeveel ja, u... de aardbeien kosten. Uh, well, we we ja, gingen fest fruit, kom... handelde mijn vader ook, uit, uh, ja? uit uh, Polen en uh, Bulgarije. Ja. En dan, dan, dan hoorde je opeens dat de twee ton uh, kersen weer zonder pit waren aangekomen. Leuk, leuk. Ja, dat he? was ja, altijd dat gezellig alles... aan tafel. Ja, ja, leuk gesprekken. Maar daar ging het ook wel over? Ja, het ging altijd over vers fruit. Ja. <laughs> U ziet er niet uit alsof u alleen maar vers fruit eet. Nee, dat heeft... nee want mijn vader is er heel rijk van geworden, dus ja. we hadden alleen maar biefstuk. Maar ja, het ja. ging dan over vers fruit. Rijk? Ja. Hoe, miljonair? Ja. Nee, we zijn ja, een ja, uh... zakenfamilie, dus we kunnen... Ja. Miljonair of... Uh... Nee hoor. Nee. Is oh. hij, leeft hij nog? Ja. Oh nee, nee. dus, ja. leeft nog niet dus ik weet na, na zijn dood wat, ik, wat, wat hij precies verdiend heeft. Denk ik. Ja, dan pas. Dan, kunnen we, dan moet hij weer eens komen, vind ik. Uh, ja. Laten we in de gaten houden. Maar... Uh, was het een, uh, een, een cabaret milieu eigenlijk? Nee. Ja, mijn vader is erg geestig. Oh ja. ja. <laughs> Hoe hij het vertelde over die kerst, daar lag een hele deuk op. Ja. Maar hij kan heel goed moppen vertellen. Dat kan oh. ik dus niet, maar mijn vader wel. Mijn broer kan dat ook heel goed. Moppen? En mijn, en ja. Ja, ja. ja, moppen. moppen. Ja. Ja, nee, ik kan het dus niet, dus... En dan ik... aan tafel ook moppen, ik vind dat vreselijk, hè, moppen. Ja. Vindt u het ook niet? Nou, mijn vader, die ik was nooit, niet zo vaak thuis, zat vaak in het Oostblok. <lacht> en dat, ik wist niet dat ik dat wist, dus... Ja, dus u bent dus, door uw moeder ga... opgevoed? Ja, dan bent heeft... u misschien ja. homoseksueel geworden? Dat denk ik wel. Ja, ja, ja, er ja. ja, ja, ja, ja. ja. ook een boek over schrijven, denk ik. Gaat ja. u daar een boek over schrijven? Ja, omdat dat, uh, ja, dat is altijd aardig, dat verkoopt altijd, vooral in Amsterdam. Wat? Dat u homoseksueel... Gaat u nou, boek... dat het door mijn moeder komt. Oh, dat <laughs> door mijn mo Hey. Je ja. uh, zat op hockey ook, heb ik me laten vertellen. Nee, dat niet. Nee, ja. nee, nee. Ik heb wel getennist. Ja, zie je wel. Dat in de ergenscompetitie, want is zo tennis in Tennis en hockey is hetzelfde. Hey, ja, je hebt er een klem voor op je fiets nodig. Ja. Ja. <laughs> dat hadden we ook nog niet. Dat hebben we nog niet uitgevonden. Nee, nee ik heb nooit gehockey'd. Nee. nee, Maar, nee. maar wel met, u ging wel met dat soort mensen om? Ja, ik zat wel op... Kralingen? In de tennisschool. Nee, nee, nee. Ik zat in... Uh, wij woonden in Lekkerkerk. Dat is ook niet zo nee. achter. Nee. En, uh, nee. nee, valt tegen. Maar wel naast de gifbeld. Ze oh, nou, dus we wel iets op, rijken, op. Dan, dan, dan, dan op? Ja. En ik zat uh, op tennis. En dat dat wordt niet eens ja, nee, ja. Ik vond het wel leuk. Ja ik, vond ja. Het ja. Goed, ja, ik vond het zelf goed, hoor. Ik vond het even nu he? beter. Grapjes. Ja, ga door. En je zat nou, nou, ik zat op tennis. <laughs> en dat deed ik niet zo goed. Nee, niet zo goed? Nee, gewoon, je, je moet contact maken, dus ga je op tennis. Waarom en dan... bent u zo dik? Omdat ik eet. En uh, jij ook, hoor. Maar uh, hoe, probeert u er wel eens af te komen? Ja, eigenlijk? ik ben al uh, zes kilo afgevallen in twee weken tijd. Hoe? Door minder te eten. Maar dan ook en dus langs, snack, nee. langs de snackbar gaan en dan niet stoppen. Niet stoppen. En dan ook heel erg hard doorlopen. U loopt er doorheen en u, u gooit uh, dat kwartje erin. ja trekt, trekt iemand geven. Hier, hier, hier, hier armesloepen. Nee, neem maar ja. het lekker een als je naar huis lopen en dan uh, ontzettend aan de winterwortel knagen. En dan heel gelukkig zijn. Ja? denken Ja. Heeft u last van op het toneel dat u zo? Nou, het werd een beetje te veel. Ja. Het ging allemaal dichtslibben. Ja. Van <laughs> En die benen gaan tegen elkaar en dan, ja, en je wordt ook, ja, je ziet opeens je eigen kop in bladen terug. Dat je denkt, jezus, wat een, uh, wat een hoofd. En welke bladen dan? De, de margriet. Oh ja. Dan ja. kom je altijd best uit, daarnaast is er wel een dieet wat je kunt doen met kwark en zo. Maar het is dus bij mij de kwabie hier, dat, dat is de, het ergste Ja, hier. daar beneden. Maar dat ja. is nu weg, dat is, Ja, leuk. Kan ja, nog ik mee, dacht heen. dat bent, wat bent u, versterkt van maag ja. ja. Van waar we gebleven? Oh ja, bij uw moeder. Ja. En die, die heeft u dus snel homofiel gemaakt? Die was ja. Die, ja. Die dacht, dan hou ik hem langer. Ja. Maar dat was een streep door de rekening toen u... Hè, snel, het was het snelste het huis uit van iedereen, nou, was, Ik heb het pas verteld toen ik al het huis uit was. En schrok ze? Ja, nou... Ze ik, hadden wel uh, toch iets gemerkt? Nou, door... en ik denk dat het ook uh, een soort modetrend was... bij rijke luis mensen om een homoseksueel in de familie te hebben. Nou ja, die kochten ze. Dat, ja, als had ze er wel een gekocht, denk ik. Zo'n vorste parents, zo ja. parents homo maar, En dan aangekruist, liefst homofiel. Ja. Ja. Erg, nee, maar ze vonden het niet erg, geloof ik. Nee, nee het, het gaat was om de binnenkant aardig van, aardig van aardig de mens. Nee, nee. Oh ja, zei ze ja. is ze het? Is het zo moeder. Ja. Oh, ja. U bent met ja. veel begrip opgevoed. Is, ben, dat, ja. is, dat niet, uh, is dat niet naar geweest voor uw carrière als... Uh, nou, dat zeggen de, meer mensen. Ik heb, maar je kunt er, in mijn eerste programma ging over mijn moeder. Uh, mijn moeder was een, heel be, een vrouw ja, die uh, ja, heel aardig en lief, maar wel erg streng. Ja, dus echt, zij sloeg, dat is ook met vrienden altijd de discussie. Ik ben vroeger altijd geslagen met een, uh, een knorpollepel. Dat was een reclame. En dan kochten ze heel veel knorpakjes om ons te slaan. En ik vond het ook vrij normaal. Ik bedoel, ja. Je maakt het ernaar. Nee, en ik heb ja. vrienden die vinden dat echt... Uh, nou, die zouden naar MNC International schrijven als, uh, ja. als ze dat zouden horen. Dat vinden ze echt martelen. Dat ja, is, het ook, is het ook, maar sommige nou. mensen houden daarvan ja, We zijn Er <laughs> zijn zelfs verenigingen voor hoor. Ja, ja, ja dat ik ook gehoord. Ge... Oh, je ben... oh, bent nee, zo ik eentje. Ik ben... nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee hoor. Nee. <laughs> misschien, nee, nee. Ik ben nou niet ja, misschien wel. Nee, u heeft u, u ik... een vaste vriend, heb ik gemerkt die dus zei ook, ik ben de vriend van Paul de Leeuwen, zei die, uh, die uh... Nee, zei die niet. zei die echt. Nee, zei die. Ik ben een vriend van Paul. Ik ben een vriend van Paul. Ja, hij zei het wel. Ja. En, uh, dus, uh, dus, nou, die zo, gaat ook mee, dan dan ook, Ja. Slaat hij u, hij u ook? Ja. Dat, uh, ja. Ja? dat vind ik uh, vrij normaal, hoor. Het is een hartig programma. Ja. Niemand ja. luistert. Ja. ja, ik heb het net de luistercijfers gezien. Het gaat goed met u, geloof ik. Echt waar, ja. Ja, eerlijk waar? Ja, ik heb ja. het gehoord, ja. Maar, u bent wel van de generatie die meteen naar... Uh, voor u een boek koopt... Vraagt u eerst of het een bestseller is waarschijnlijk, hè? Nee, dat is dat dus de is generatie. Nee. nee hoor, dat is niet zo. Nee. Ik duik een boekwinkel in en ik koop dan uh, een boek wat, wat ik een mooie kaft vind, of zo. <lacht> <lacht> dat is de andere generatie. Dus... Nog erger. Ja, nog, erger. <lacht> nog later, <lacht> nog later. U bent wel andere <lacht> Hoe oud bent u eigenlijk? 27. Och, schat. En, Wat uh... gaan we krijgen nou? Nee, maar nou, waar ben je mee opgevoed? <laughs> Wat bent u mee opgevoed? Met welke televisieprogramma? Want, wij Want mocht, zelfs, uh... zelfs PiPo is voor uw tijd, hè? Nee, hoor. Nee, nee, nee. Oh. Ik ben met Piepel opgegroeid. Het Zwiebertje en de familie ja. Knots ook nog. Maar de familie de... Knots. Ja. Uh... Maar wij mochten nooit televisie kijken door de weeks. Oh, dat is... Oh. Ja. u had een oudere moeder. Van mijn nee, leeftijd. Nee, nee. Uh, wij waren niet zo goed op school... En dat vond mijn moeder het ergste. Dat, uh, ze, dat wij niet niet dat ze homofiel waren, waren. waren, maar dat, u dom nee, was, dat, dat het dom ze dom was. Nee, dat ze dom waren. Dat vonden ja, ze het ja. ergst. Dus, uh, dus dat vond ze het ergst. En ze uh, hadden dus als... Uh, ja, ze hanteren dan uh, zondags... vrijdags en zaterdag wel tv kijken. Zondags naar Studio Sport en daarna naar bed. Ja. En dan... Uh, door de week mochten we tot half zeven kijken, dan moesten we... Maar half zeven was er niks, toch? Nee, dus we hebben, we hebben zelfs Pieper de Clown heb ik niet gezien. Pieper, oh... oh daar zet u zich nu tegen af? Ik heb tegen af af en en de daar... van Hamel heb ik ook opeens gevolgd. Ontzettende leuke serie. Ja, maar had u die ja. toen niet gezien? Nee. Oh, dan heeft u wel wat gemist. Nee, oh, die was gewoon smiddags heb ik wel gezien. Dat gezien? Ja. Maar dat, uh, dat betekent toch niet, dat u door... U bent in eerste generatie echt door kinderprogramma's op tv is opgevoed, natuurlijk. Ja. Merkt u daar iets van in, het, uh, in, in uw werk, nu? Of u had Nee, maar merkt u daar wat van? Ik bedoel, uh, laat ik zeggen, de generatie voor u is nog met lezen groot geworden, radio. U bent de eerste generatie echt met kinderprogramma's op televisie. Is. Nou, nou, nou, nou ben ik ernstig. Ja. Nou kijk je meteen, dan nou, zie ik door je ogen de hemel. Nee, oh ja, dat is een feitje. Ja. Um, uh, nee, u kent uw klassiek, hè? Ja, ik wil zeggen, u ook. Uh, ik, nee, ik heb niet uh, met kinderprogramma's... Uh, nee, ik, vind ook, ik weet ook niet waar u naartoe wil met deze vraag. Ik, ik, hoor, vind... ik kan nooit ergens naartoe met mijn vragen. Nee, maar, nee. maar ik, vind deze... ik heb niks aan, aan kinderprogramma. Wie... Of wie uh, heeft u voorbeelden? Ja. Ja. Wie? Plug. Ik... Uh, Joep van het Hek, Jasper Lombion. En Henk Elsik. <lacht> Jezus, ik word gek. Job van het Hek en Henk Elsing. Nou, en Jasperina van... de Jong, daar heeft u het meeste van, vind ik. Ja, ja nou, nee. nou ja. Jasper... Je nee, kunt, ze... kunt één ding zeggen, maar Jasperina de Jong die zingt hoe zij uh, haar liedjes zingt. Ik heb het niet over Jasper, daar lacht ik niet om, maar die twee anderen. Maar Henk Elsing, wat heeft u vervolgd? Nee, Henk Elsing, dat vind ik gewoon. Zo wil ik nooit worden, dus ook een soort oh. voorbeeld. Oh. Dat, je, nou, dat je moet vluchten naar Spanje. Zag je me? Het zweet is uit. Ja. Ik kan me dat voorstellen. Ja. Ja. Ja, dat vind ik dus het triest als je als Henk Elsing bezig bent. En, uh... oh. Dan stop ik ook, hoor. Ja, ja. Maar, dit, maar vaak is het zo met dat soort figuren die weten dat niet. Want nee, Henk Elsing weet ook niet dat hij als Henk Elsing bezig is. Hij nou, denkt gewoon, de ik laatste... ben bezig. <laughs> hè? Nee, hij laatste... Als ik maar nooit zo word als Paul de Leeuw, dan stop ik ermee, denkt hij. Nee. Maar ja, dat merkt hij niet. Als ik denk hij niet, je ik je denk weer, niet ja. dat hij dat denkt. Ik denk nee. Dat hij, uh, nee, dat denkt hij niet. Maar het is natuurlijk triest dat, je, dat in Nederland dat soort artiesten nog uh, in stand worden gehouden. Nou oh, zeg, hoe bedoelt u, hij is toch niet in een reservaat opgenomen? Nee. Waar ze hem één keer per dag Dat dat, soort mensen, dat, je, dat, je, dat je ook iets moet afnemen van ze, dat het opgegeven wordt. Oh, ja. ik wil, ik wil een soort, oh dat komt uit het Oostblok. Ja, dat schijnt. Een bepaalde artiesten moeten verboden worden, ja. Ja, dat vind ik wel. Oh ja, ja dus je nou, moet, dat uh, je ja. moet onderscheid maken. Ja, u, weet, u weet wat er tussen 40 en 45 in Nederland gebeurt? Ja, ja. ja dat weet u wel. Ja. Nou, dat soort dingen. Verlang, uh, ja, maar ja. dat is iets anders natuurlijk, nee. hè. Nee, toen, ja, toen werden ze ook nog gedeporteerd, dat geef ik ja, dat toe. Zwaar, ja, nee. En zoveel komieken hebben nee, we nou, niet in Nee, precies. En, deportatie hoeft niet, ze moeten gewoon hun bek houden. Nou, het is een beetje zo, die, er zijn van die mensen die dan... Uh, uh, die, dat zijn ook altijd die mensen die zeggen dat het vak zo zwaar is. Ja, dat kan ik me voorstellen als je een ja. Elsie bent. Maar het is natuurlijk een heel dankbaar vak. Het zijn ja. meesten van die zeikertjes die... Als ze niet meer presteren, dan gaan ze dat het vak zo zwaar is, dat het ontzettend moeilijk is dat rijden in de auto. ik denk ik ja, het hoort erbij, maar ja, ja. je verdient er ook geld mee, je hebt ontzettend veel succes in de zaal. en ze klappen en ze na afloop al wat een leuke borrel drinken, bitterbal. Je gaat weer naar huis. Goh, ja, ja. Ik heb het wel leuk. Zo ziet uw carrière eruit. Ja, het ik leuk. Ja. ja, Maar die bitterbal is nu. Uh, het... Ja, dat, is nee, nou, nee, dat moet je zegt, het afhalen. He? Nee, nee, nou, he? nee, nee, he? ik, ik eet dan s'avonds niet, Toch, maar dan wel een bitterbal na afloop en een borrel. Dat is een, nee, maar dat is. Wat ik ook doe, is dat, dat ik dan één dag helemaal niet eet. En, en dan twee koketten. Dan de volgende middag ga ik echt om, om tien uur op. dan denk ik van: oh, ik ga een, een Bami-hapje trekken. En dan ligt de, de, de, de u, hele dag op de theater. En ligt u een dag, stil, dag, een dag stil voor? Nee, ui, niks avond uur heb ik er één getrokken en heb ik hem al opgegeten. Maar ja. dan die twee uur naar die Bami-hap toeleveren, dat is, ja, dat is heel intens. Ja, ja, dat is een hele andere wereld dan die van Henk Elsink, denk ik toch, toch? Ja, er zijn geen bami hapjes in hem nee. te krijgen, over die pizza Oh, wat erg. Daar woont he. hij nou, of in uh, ja. Spanje. Ik weet ik houd het niet zo bij. Ik wel. Ja, u ja, ja, houdt Ik houd het als ik houd ik echt... heel erg bij, ja, ja. Uh... U, u, Wacht even, we moeten even afronden, want uh, nou, we hebben alles gehad eigenlijk. Ja. U helemaal, van, van, van homofilie tot Bami-bal. Um, even denken. Um, u, u, u treedt nu op in de Kleine komedie, ja. hè? Why? Omdat... Uh... ...dat je daarvoor gevraagd wordt of je nee. in de Kleine comedy wil Zit je Het Zit toch een beetje vol, hè? Nou, er kunnen er nog uh, genoeg in, hoor. Oh. Dat, het wordt vaak vanuit... Angstig, hè, gang... zo'n lege zaal? Nee, zo leeg is nee. Die nee. Niet mee. het niet meer. Uh, <laughs> het is wel... Het is nog niet heel vol. Nee, nee er nee. kunnen er nog mensen in en ik uh, hoop ja. ook dat ze komen. Want ja. het is lulliger voor... Je, je wilt toch het liefst vanuit verkocht huis spelen. Ja, want anders word je zo Henk Elsink, hè? Dan ga je ah, inderdaad ah, wel eens... Ja. Dan word je wel eens wakker en denk van... Je, ik moet Heeft maar iets... wel Heeft u als lege zaal, hè? Eerlijk gezegd. Ja. Eerlijk en hoe is dat? Uh, ja, je, je, het ligt altijd aan een ander, oh. ten eerste. Ja. Ik stond afgelopen zaterdag in Heerenveen tijdens de Europese Vol. kampioenschap... Nee, natuurlijk niet. 12.000 in TIAF en 270 bij mij. Denk ik denk, god, kunnen er nou niet 300 van het TIAF even, even naar mij komen? Maar nee. Dat lukte niet, maar het was wel een gezellige avond. Was luk... Nou, daar ja. gaat het toch om. Ja. Nou, je moet, dat is altijd zo'n kwart verwachte acht of Je komt om 7 uur aan, er zijn nog maar 100 of 200 kaarten verkocht. Dan denk je van, god, verdorie, lag ik ja. thuis met een goed boek. Of een Om, kinderprogramma. Of een Bami-hapje. Of een Bami-hapje. Of, een Bami of uh, LP van Henk Elsikop. Ja. Maar dan speel je toch en dan is het toch, ga je toch je best doen. Tuurlijk. Nou, ik vind, ik vind, ik vind, ik vind u <laughs> een positief jong mens, ja. toch wel. Dat ja, dat ook graag verhouden. Nou. Ja. En, uh, dankjewel. Ja, bedankt. Wel. Ja. Tot ziens. Ischa Meijer en Paul de Leeuw, u hoorden ze in het VPRO-programma Een Uur Ischa. Wij reizen af naar oktober 1989. Ischa interviewt Wim T. Schippers en Rogier Proper over Ronflonflon en de stijl van dat programma. Corgalus introduceert het fragment. Dames en heren, nu uw aandacht voor het hoofd en de hersens... van Ronflonflon, Wim Schippers en Rogier Proper. Uh, meneer Schippers en Proper, uh, u heeft een... Reeks boeken het licht doen zien op basis van ronflonflon. Het Ron is flon... toch nog een beetje moeizaam, hè? Hou oh, je mond. Ronflonflon oh. reeks deel 1 heet gevoelige plekjes van Wilhelmina Kutje. Ronflonflon je... reeks dat deel de 2 heet de Wel dat en is... Ook. En Ronflonflon reeks deel 3 heet Kutje compleet. En hoe meer eraan gaat schrijven. En Ronflonflon reeks het deel 4 is de grote hoop. Waarom? Waarom wat? Waarom leven wij? Dat idiote dat, dat haar van vooral, je, de, die, die compleet waanzinnige hairdo. <lacht> je had nou, dat stekeltjes zat... en nu heb je van die homo-violen krullen. Frans-achtig, negatim... Opmerking. Waarom meneer Klaus? Ik vind een beetje Chaplin-achtig. Chaplin? Chaplin ja, maar dan uh, licht, vind je niet? Word ik nu geacht hier je antwoord op te geven? Nee, nu oh, wordt die die geacht... Or what, or what? Why is de vraag? ja? Fijn, geef antwoord. Nou, uh, ja. ik had uh, in mijn rol van Jacques Plafond had ik een, een stekelherdoe. Ik, ik had me een keer in een buiten, waar ik, omdat ik helemaal overnieuw wou beginnen, heb ik een keer kaal geschoren. En toen was dat net... Overnieuw, waarmee? Waar, met uw hele leven of zo? Had u spijt? Had u spijt? Mag ik even mijn verhaal afronden? Had u spijt? Maar ik was tussenvraag, was... had u spijt? Non je ne rien. Oh ja. <tie> Maar toen was het net aangegroeid tot een bepaalde lengte. En toen moest ik als Jacques Plafond uh, in beeld verschijnen. En toen is dat de outfit van Plafond geworden met het erbij. Van wie, van, wie dit, toen, van wie is dit de outfit? Uh, Simon Raaspit. Ai. Dat, is een, uh, dat is een rol die ik ga spelen in, vanaf 24 december wekelijks op de televisie. En ja. ik wou er heel anders uitzien dan die. En wat Plafond. Is de, deze Raaspit. Dus hoe toen moet ik heb die zien? ik dat, haar laten groeien. En daar hoe moet ik die Raaspit laten? zien? Dat is de oudste zoon uit een familie die verder bestaat uit uh, ja. uh, Govert Zwanenpark. Gespeeld door Kenneth Herdigein. Dat is die neger, ja. En Dick van Toorn, ja. uh, die speelt het nakomertje, het jongste zoontje. Ja, dat die is inmiddels ook al met... vijftig, en... maar die speelt altijd kleine kinderen nog, die Dick van Toorn. Dat is heel handig, dat, ja, he? is, ja, dat fijn, is een fijn, Nederlandse Michael Fox. Hij blijft Fox. in shape eigenlijk, hè, ook met zijn ja. doen. Ja. En wie speelt de moeder? Kan jij niet zeggen. Wat? Is het Dekker. De de Truus om. En, en Truus Dekker, ja? uh, luisteraars, dat is uh, de fantastische actrice die ooit in de lachende scheerk was... en op zoek naar Jolanda ook uh, Loes de Wilde heeft neergezet. Zoals dat in vaktermen heet. Ja. Dat weet en, jij, ongetwijfeld, waar gaat het zo'n beetje over die nieuwe serie en wat, wat kunnen we verwachten? Er zijn wat lotgevallen wat van verwachten? een uh, uit elkaar vallende familie... Is dat gebaseerd misschien op iets wat u zelf ook ooit heeft meegemaakt? Zit, uh, er zitten autobiografische Auto elementen in, maar ja. dat is haast niet te vermijden. Nee, als schrijver niet, hè? Nee. Maar wat is dan bijvoorbeeld heel autobiografisch, zoals u dat noemt? U bedoelt autobiografisch, natuurlijk, maar... Nou, ik vind het een beetje prematuur om Prématu daar nu over door te draven. Hoe komt u aan dat raar woord? Dat staat in het woordenboek. Ik lees hey, graag uh, woordenboeken. Ja? <lacht> en u, bent, u bent al bij de P, hè? <lacht> bent u verder dan de P al? ja. Waar bent u ik ben, precies? Ik, ik, ik, ik, ik moet je eerlijk zeggen dat, de Zet ik, dat, van ik, dat, ik, dat ik het al, al zeker ja? uh, twaalf keer gelezen heb. Welke editie gebruikt u? Alles door elkaar. Alles door elkaar. Dan weet je net wat er voorhanden is. Meneer Proper, wat doet u hier eigenlijk? Oh ja. ja dat ik. Lekker, nou, ik zit wat te Zo. drinken. U drinkt veel tegenwoordig. Ja, ik, ik, ken ik, ben, u niet, ik ken u niet drinkend. Nou, ik ben met rok opgehouden. Ik dacht even dat Knasterhuis hier zat, maar hij ja. lijkt ook heel erg op Knasterhuis. Ja, hij lijkt hier wel een beetje op. En wat is die Knasterhuis voor een man eigenlijk, sorry, nu die er toch niet is? Hoe moeten we hem zien? Uh, ja. oh, nou, Rogier even, hier kent oh, hem eigenlijk beter. Ja hoe, nou, ja, hoe is Knasterhuis zelf? Hoe zien we hem? Oh, ja, we even, even hebben hem even samen, even samen bedacht. Oh, ja. Ah, sorry. Maar, uh, nee, het is, kijk, het is een oudere We zijn in het verkeerd man. programma beland, hè? Het is... Uh, Plafond is veel van scheten, hè? mensen uh, wat uh, oudere man, die uh, denkt dat hij een filmrubriek kan bemannen in het radioprogramma Ronflonflon. En daar bent u zelf eigenlijk mee. Hè? En ik speel die rol daar, Dat is ook open biografisch, niet. om meneer Absolut te citeren. Niet. Nee. En houdt van uh, leuke jonge mensen. Van de rond Flanflon, reeks deel 2. Dus ik heb het niet over. Eigenlijk twee stemmen. Oh! Ik heb het niet over oh, Kutje compleet. Ik heb het twee stemmen. Niet toch? over Kutje compleet maar... of de Grote Hoogte. Heel mooi opgevangen, op de gevoelige plekjes van well willem Kutje. En ook heet dat maar ik heb het over het boek wel en ook. Deel 2. Deel 2. Wel en ook. Wel en ook, deel 2. Wilt u meneer Schippers nog een versnapering geven? Ja, ik heb nog hoor. Nou, dat schenk maar me wat bij. En ik wou ook graag eentje zonder ijs ja, ja, geen... en nog eentje voor meneer Knasterhuis. Wat een maar... zentijdvermorsing is ja, dat ja, toch ook. weer. Duidelijk maar, uh, van een Waar gaat dat boek over, Rogier? Uh, uh, Oké. Okay. Uh, ja. Dat is een, een prachtig filmwoordenboek voor ja. het in Nederland. Uh, maar in samenhang met de luisterlijkheid van het ook wel binnen. 200, nee, wat het, hoeveel zijn het 368 filmbegrippen uit de filmwereld. Lees er eens eentje verplaard. voor. Lees er die voor nah, van, het van drama. Saai, nou, drama. Ja, drama. Lees drama eens voor. Ik vond. Dan moet ik bij zoeken. Drama. Ga je zoeken bij de D? Ja, het staat Achteraan de afbezings... D eigenlijk. Alfabetisch af lexicografisch. Le le le le le le U had het al, al gevonden, ge denk ik, met uw voorkeur voor woordenboeken. Hoe is het toch mogelijk dat die banning van die misselijke teksten van Annie Schmid toch nog van die aardige liedjes weet te uh, maken? Als ik het niet Ja, hoe is het mogelijk dat die Kloes van Mechelen. uw teksten überhaupt van muziek wil voorzien? Nou, ik heb zelf ook wel eens muziekjes gemaakt voor eigen tekst hoor. Al met een goede. Goed dan, het stormt Jaap Knastenhuis fietst op een lange polderweg. Verliefd soms, wint tegen en zijn trapper breekt af. Een drama, maar nog geen filmdrama. Liftend bereikt hij haar huis te laat. Kwaad is zij er met een ander vandoor. Dat begint al aardig op te lijken. Maar het is nog niet genoeg voor een filmdrama. Na lang zoeken vindt Jaap het verse paar in een suffe disco. Bah. Maar wat gebeurt? Jaap wordt zelf verliefd op haar partner... En hij op Jaap. Nu is het een filmdrama. Spanningen tussen mensen in een verhaal dat vreemde wendingen neemt. Hoe zal dit aflopen? Geen idee, want een drama kan ook komisch zijn. Zie comedy ja dan de gaan de de we niet, nee nee nee niet door ja je en ze bij comedy is wat u schrijft meneer, uh, meneer uh, zoiets, schippers is dat drama of is ondersteun. dat comedy dat is dramedy dramedy Dra da nee dit is een officiële, ja, ja, officiële. Het officieel staat, staat er ook ook in, ja, ja. in. dramedy staat erin dramedy. lees even voor dramedy dramedy, dramedy staat erin wat u maakt comedy volgens mij maar wat is het meer drama of die nou, eigenlijk is het niet onder een term te vangen. Want het is gewoon waar het voor staat en men zoekt naar indelingen. Zijn uw tv spelen ooit in het, in het buitenland ook wel eens ver, uh, ver, vertoond? Vrij recente termen, Wordt het Amerikaanse ja, televisie-jargon. Wacht nog maar rustig af. af. Ja, ja, Om je nou eerst maar eens als Franse Frans zanger door te breken. Het is eigenlijk soapopera. opera, hè? Dramedy. Dramedy is echt soap alles ah, even de voor de soap Helemaal open. niet, dat is, is helemaal niet waar. Het is, ja, wel, het is, de de is verkeerd. Of, ja. Ja. Maar u gaat toch ten niet een woordenboek aanvallen percent. dat u zelf gaat uitgeven in nee, de, kijk, de rol comedy. Comedy, Comedy, ja, die sitcom, die je in Nederland ook probeert te maken... dat zijn uh, dat mensen praten in wisecracks aan één stuk door. Dat is een hele moeilijke techniek. En ja. Gien van Houdingen die, die, uh, die denkt dat hij dat kan, maar houdt er tegelijkertijd ook weer niet van... zegt hij dan in interviews, maar het is gewoon omdat hij niet... Dat hij die dat in kunt opbrengen om elke keer weer een grap te maken achter elkaar door. Dat is absoluut heel u, erg moeilijk om te doen. Bent u aan de heroïne, want u heeft allemaal van die... Ah. Nee, ik heb een, een, een kat thuis, iets kort. En die, uh... Bent u daar wel lief voor? Ja hoor, ja, dus nu heel even alleen. Oh, wat, wat, Je ja, wat, u iets gevonden? wat dus u, u nog niet te lang te het lang. Lang. is de geschiedenis van de Sovopul. Maar als o, nog even. Oh, ja, ga gewoon door. Ja, als niet nog word nee, gewaardeerd, dan. doen we een lol. Ja, nou, precies. Ja, ja, dat is een leuk Leek boek. Maar, hartstikke leuk boek. Ja, Deel 2 in de handen. Ja. Mag ik even terugkeren ja, tot Wilhelmina ja. Kutje? Woensdag ben ik weer aan het woord. U heeft Kutje compleet, heeft u het licht toen zien? Dat is een dichtbundel. Ja, dat zie ik, maar. Met mooie tekeningen van Kaas. Hoe moest Wilhelmina Kutje zien? Dat het pseudo-snappy gedrag van meneer Meijer. Reageer daar eens op om met Sonja Baren te spreken. Ik ben kapot. Heeft ze niet van terug? Nee, ben niet. Maar mag ik even mijn vraag? Dus, hoe moeten wij Wilhelmina Kutje zien? Oh, ik vraag je wat. Oh ja. Lul, ja. Uh, Wilhelmina Kutje is een kleindochter van uh, Wilhelmina Kutje. En dat is een dichteres, die heeft geleefd van 1902 tot Eén. 19... Eén. Eén, één, ja. 1967. <lacht> en haar werk... 61. Is, was, zou in de vergetelheid zijn geraakt, waren het niet dat haar kleindochter... Wilhelmina Kutje junior... Die eigenlijk Wilhelmina de Grote heet. Vijf jaar geleden in Ronflonflon zich heeft opgedrongen om uh, rugbaarheid te geven aan haar werk. En dat heeft uiteindelijk dan toch geleid... na vijf jaar ploeteren tot een bundel... een keuze uit al die bundels... een bundel. Zou u daar het beste gewicht even uit willen voordragen? Ja, moet eigenlijk Kutje zelf doen. Want, uh, nou, kast, kast, ik denk kast, dat jij wel voor Kutje ja. kunt spelen. <applaus> Ja, en daar hebben we dan even geen tijd voor, voor die voordracht. Het was een bijzondere sfeer al daar. Een uur Ischa met Wim Teeschippers en Rogier Prober uit 1989. Het is een uur vol Ischa Meijer. En in dit laatste fragment uit het rijke oeuvre van hem... een hilarisch gesprek met Adelheid Rozen. En het begint over een liedje. En dat wordt door Ischa zelf geïntroduceerd. C'est charmant, hè? zing je dan? C'est charmant. En dan moet je even stoppen, maar hoe lang... Dus dan zing ik steeds twee maal dikke lul, staat er eens. <tied> c'était charmant, dikke lul, dikke lul. C'était charmant. En dan moet je drie keer dikke lul. <tied> dikke lul, dikke lul, dikke lul. En dan nog even wachten. En dan was het c'était charmant. Maar, dus dan waar, denk je dikke lul, dus dan moet je maar, maar lachen. Maar je zingt iets heel... Maar waarom zing je niet dikke lul? Dat zou jij nou doen. <tied> Ja, dat is nou precies nee, het verschil. Ik, ik zou het niet eens stellen. Ik doe het helemaal op mijn gevoel. Je doet alles op je gevoel? Ja, ik doe heel veel op mijn gevoel. Ja, want weet je nog, toen, toen ik je ja, acht jaar geleden interviewde even... voor <laughs> van Nederland... ...toen barst je ineens na de eerste vraag in snikken uit. Nou, dat is En toen dus had ik zo'n ontzettende de... spijt dat het geen radio was. <laughs> en, en... <totstuken> <totstuken> ah, ah, maar, ah, Maar toen, nou ja, toen, toen was, was het geen lachen, hoor. Ah, zo doe ik daarop. Wat deed ik toen? Ik heb, ik heb je... Ja. Ik zou je iets bekennen. Wat, ja. Omdat jij net zei uh, dat je... Uh, over dat interview, hoe lang dat het geleden was. Ik heb jou toen uh, nog drie kwartier voor de deur laten wachten. <laughs> Wij hadden een afspraak om uh, volgens ja. mij, laat nou maar zeggen, elf uur. Ja. En toen belde jij om kwart over tien, tien voor half elf. Ja. En toen dacht ik: de slang, dacht ik. De, de, de. Ik vond je echt een jungledier. Ik dacht, oh ja, zo'n roofdier. Die denkt gewoon, Rng! ik duw op die bel. En die vrouw komt net aan bed uit. En dan ja. sneak ik dat interview in. En dan loopt ze nog half in haar, in haar, in haar handdoekje. En dan, uh, wap, en dan stel ik die voor... dat Dat beeld had ik toen van jou. En ja. toen dacht ik... En toen heb ik, ik keek op het raam gebeld, en ja? ik dacht, je kan de... En toen ben ik je... Om elf uur gaat de deur open. Ja, en ik heb toen bij de buurman aangebeld en dan heb ik toen koffie gedronken. <lacht> ben jouw aan mesdag? Ja, serieus? <lacht> ja. Ja, ja, echt? Ja, echt. Oh, ja? Ja, ja, ja. Wij begrepen allebei waarom jij dus mij voor de deur had willen laten wachten. Ja, maar dat kan me ook niet schelen. Dat, dat mag je het best weten. Ja, ja, ja. ja. Maar ja, ik, had, ik had iets dat ik dacht, oh ja, dat is die, dat gaat, dat is die overval van die man. Dat doet hij zo. Dat, dat... Het ja. is ineens dat je zo'n ik... zo techniek snapt. Maar toen snapt. Toch, dat, toch dat huilen, hè? ondanks alles. <lacht> ja, alleen... Maar waar dat, dat maar, maar, had het nou mee te maken? Want ik heb... Nou, nee, dat wil ik dan eerst ja, even iets anders over zeggen. Ja. Kijk, dat is misschien voor jou gewoon een kwestie. Misschien vind je het eng om te huilen? Kijk, nee, mij nee, maakt... nee, nee, nee, nee, nee. Nou, nee, maar dan, nee, nee, nee, nee, zo, ko nee, zo koppel nee. je het nu wel. Ja, zo koppel je ik het nu kompel, wel. Helemaal ja, je Wat is dit voor psychotaal ja, nee. koppelen. Ja, ja, ja, je koppelt het nu. Nee, nee, maar je zegt maar wel huilen. Dan denk ik, nee, nee. nee, niet maar wel. Dat is de verkeerde formulering. Ik huilde. Ja, je huilde. Ja, ik was gewoon. Why? Weet je dat niet meer? Ja, dat weet ik nog heel goed. Omdat ik een brief had gekregen. Oh, dat ja, was je te vergeten? Van je ouders? Ja. ja, ja. Waarin ze je ernstig uh, tot de orde riepen, geloof ik. Ja, waarom moet dat nou allemaal, schreven ze? Ja, en toen had ik net besloten dat ik daar niks meer over wilde zeggen. En toen moest, en toen, je toen, ervan de, van moest mij... jij twintig keer die vraag stellen... en dan de hele tijd met die ingangen van jou en dan op gaan staan... en dan nog een keer de, al die afwijkingen en de manoeuvres... En dan, ja? om te proberen of ik toch die brief zou voorlezen. Ja, dat heb je maar toen, dat toen ook heb ik niet ja. gedaan. Nee! ik ja. <laughs> Je hebt de inhoud van kort weergegeven. De inhoud van... Maar en daar toen... had ik verder ook geen bezwaar tegen om Deg, dat aan je te vertellen. Nee, te nee, nee. Maar jij wil graag ik Ben je nu inmiddels was. goed met je ouders weer? Uh, ja. ja. Hoe komt dat dan? Hebben ze zich verzoend of heb jij je verzoend? Hoe zit dat? Want je bent, laten we het even samenvatten, en je blijft natuurlijk een keurig meisje uit Velp, hè? Velp was het ik? Nee, het is niet Velp. Nou, zo'n dorp heb ik voor ogen. Ja, ja, kan wel, wat was het dan? Jij, jij haalt je maar voor ogen wat ja, jij je wat, voor ogen wilde. Wat, wat, wat, wil wat halen. was het dan? Doet hem? Uh, ik ben geboren in Breda. Nee, dat, daar hebben we het niet over, maar opgegroeid in, oh, opgegroeid in Ulft. Ulft. En daarna. dat is was... Nou, vind je het gek? Oh, het komt allemaal uit Ulft vandaan. Ja, je komt... zet je nog steeds ja. af tegen dat Ja, je zet nog alles af tegen dat kamp. Ja, ja, precies. Tegen dat kamp, was er ook een kamp in Ulft? Nee, jouw kamp. Oh nee, dat stond niet in Ulft hoor. Oh nee, daar stond nee, jouw nee? Dan kamp moest dan. dat buitenland, in het buitenland. In het buitenland, wat chic. Wij hielden van reizen. Oh, meteen, ja, ja, dat is ook zo. <laughs> uh. Ulft, Ulft in de jaren zestig. Oh, ja. En hoe is dat, Hoe was dat, Ulft? Bij papje en mommie. Ach, ik weet je, je ging bij de huilen. Oh. Nee. Je schoot vol hem, toch? Ja, je, ik, nee, ik niet. Oh, jij ja, moet. Je zag, ja, het, moet ik, ja, je moet zag ik... het voor nee. Nee, je, nee. Ulf. Oh, ja. nou. Ga niet slaan, niet slaan. Nee. Dat is een première. Stel een nee, vraag, is je vak. Geweld... Stel een vraag, is je maar, vak. Kom op. Hoe was het in Ulft? Nee, dat is geen vraag. Oh, dat is. allemaal weer van die vage, suggesties. Suggesties. Ja, dat is een suggestie. Het is een vraag met een hoofdletter. Hoe was het in Ulft? Vraagteken Oh, is... oh, er komt er iemand langs. Ze sloeg me net. Dit is ongeveer ja, de samenvatting terecht. van het programma, ja. Kom op mij, wat wil je weten van U me? bent nu bezig aan een nieuwe productie. Komt daar uw jeugd in Ulft ook in voor? <laughs> Min of meer, indirect misschien. Weet je, ik heb een paar weken geleden... Ja? ...dacht ik weer eens van... Uh, Dit, is, ik... de Dit is de microfoon, ja. ja. Ik dacht een paar weken geleden, ja. laat ik weer eens een nieuwe fase doen. Een nieuwe fase doen? Ja, dom? een nieuwe fase doen. Oh, zo bent u. De, ja, die staat zo, op denkt, een nieuwe is fase is doen. Ja, zo is u. En... Laat ik eens een nieuwe fase doen. En die fase die ja. luidde O. Ja, andere dames gaan dan naar de kapper, maar u denkt u, fase O. Maar, en hoe moet ik me O voorstellen? Is dat een goede vraag? Nou, weet je, het ligt een beetje aan de toon van de vraag. Maar op deze vraag zou ik toch weer gewoon zeggen O. Nee, maar wat is, wat, was, wat is fase O dan? Weet weten. Anders vraag ik het niet. Nou, nee, nee, dat is helemaal niet waar. Je hebt woorden en je hebt intonatie. Als je het echt wil weten, ja. kan ik het horen. Wat is de fase O? Nou, ik geloof me. er geen flikker van. <laughs> zullen we het even houden dat ik de interviewer was? Hè? Ja. Dat is een ongeveer de rolverdeling die ik me zo ja. voorgesteld had vanochtend toen we mijn bed uitstapte. Ja. En dan geeft u af en toe antwoord. Gewoon, ja, u, hè? u wilt best antwoord geven. Nou, u... geef u nou eens antwoord. Nee, maar u, u gaat gewoon niet meer op de dingen in, want dat ja, is mijn ga... fase. Oh. Ja, hou nou toch op met dat getrut. Ja. ja, dit is trutten. oh. Oh, is dit ja, nou trut Dit is trut Je ging een nieuwe fase oh. doen. Ik heb het nou niet over het Nederlands. Je ging een nieuwe fase doen. En die fase luidde, oh. Dan vraag ik, wat... Hoe ziet zo'n fase O getiteld eruit? Ja, Sina, nou klinkt de vraag goed. Fijn. Dan heb je toch wel al vijf keer voor nodig, zeg. Goedemorgen. Ja, het valt niet mee om geïnterviewd te worden, hè? Nee, dat heeft niet mee te maken. Nee, maar geef nou eens antwoord op die vraag. Ja, dat ga ik doen. Ja, doe het dan. Maar dat doe ik helemaal in mijn eigen ritme. Oh, Lastig, jezus hè? jezus Christus. <laughs> ja. Nou, fase O is dat je, uh, uh, dat je niet meer ingaat op vragen die eigenlijk oneigenlijk gesteld zijn. Oh. <tiedert> nee? Dat is, maar is nou, dat, dat een is nieuwe een... fase? Nou, dat, dat, maar wat was, was de fase daarvoor dan, nou, nee, de, de, bijvoorbeeld? Noem eens een andere fase neem, hier. Jij stelde een vraag over de voorstelling. Maar mag ik Want... even... Eventjes, eventjes, hoe kan je nou... S dit meen ik echt serieus. Ja. Hoe kan je nou wakker worden, Fijn. zou ik maar zeggen, en ineens denken: ik ga een andere fase doen? Ja, mij heet je belandt in een andere fase. En dan kun je achteraf zeggen: ik ben in die en die fase. Fase O beland. Nee, inzichten maar komen. Maar fase gewoon... gaan doen. Dat dat dat je nee, ja, nou, ja, goed, nee, ja, nee. Dat, is dan, dat zo voelt dat dan voor mij. Ja, nou, nou dat is zegt het, wel heel is veel. Ja, ik. Je, nee, nee. Ik heb er maar... niet over. Nee, maar je gaat inderdaad dan iets ondernemen. Ja, dat is, Zo, zo gaat, zit ik helemaal. Ja. elkaar. Denk ik krijg ik een bepaald soort klik en dan denk ik Als dus je nooit iets overkomt, overkomt jou niks. Dat je denkt, oh, toen had ik die fase. Nee. Ja, alles over. Ik bedoel, tuurlijk, maar Dat dat is het inzicht wat je overkomt. Het inzicht oh, ja. overkomt komt tot je en dan denk je uh, gas aan de motor. Versnellingsbak erbij, en daar gaan we. Oh. <lacht> niet goed getimed! <lacht> niet goed getimed, Meijer. Wat is het probleem, Roos? We zitten hier gewoon gezellig nee, ik, te ik, praten, ik, ik, hoor. En ik meneer, meneer, ik heb ga gaan slaan heb en geen gaan schreeuwen. Dat is gewoon... Kom niet niet doen. doen! Oh, ja, ik hou het is, niet... Nou, nee, nee, nee zoetje, kom hier. Kom hier. Oh, God alle Ja, dat is communicatie. Wat doe je nou toch allemaal om, om in niks. de picture te raken? Oh, je neemt je nee, ik Is nee, Ik nee, een van australieten. Ja, ja kijk, krijgen we die? Nou, weet je? Oh, oh, is dit? Oh, is dit Oh, is dit in de picture komen? Nee, dit is een leven. Punt. Leonie, wat wat, wat is dit? <lacht>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 Ik neuk je niet, echt. Nee, Ik weet niet met welke ideeën je van huis bent gegaan, maar nee. dat niet. Nee. Dat alleen voor de dat televisie, is. als we het kunnen zien. Ja. Oh, wat een heerlijke opwaardering van je. Ik mag ja. in de ik laat, ik, laat hem, ik laat hem zitten. Je laat hem zitten? Nee, ik laat deze hangen voor je. Nee, dat was nou juist het probleem. Nee, nee. Zeg, nou, nu, nu even... Zo Sorry, ja. Godallemachtig. Uh, zullen we even gewoon volgspot doen? U bent bezig met een nieuwe productie. En uh, waar gaat die over? Volgspot. Dus dit is gewoon interview, hè? is dat, is dat hè? wat je dit, graag wil nu? Nou, echt liefste wel, want ik voorzie rampen. <lacht> <lacht> ik zit nu altijd te denken: hoe krijg ik hem weg straks? Nou, ik kan... nee! Hi! Zit er! Hoe hou ik hier straks? Uh, met Monique Kramer, bent, die, die noemt u Mon, heb ik gehoord? Mon? Nee, met... die noem ik gewoon Moon. Moon. Moan. En ja. u heet Roetje, hè, voor Intimimimi. Nee, ja. ik heet Roet, ja. voor Intimimimi. Goed, mevrouw Roze. Uh, u bent nu bezig met, u bent bezig met een nieuwe productie. En waar gaat, ja, die, over? Cool. Waar gaat die over? Die, gaat over uh, die heet De Goedkeuring. En die gaat erover dat er mensen zijn in de wereld die... Uh, de wereld beschadigen, willen beschadigen of ook beschadigen... ter willen van zichzelf, omdat ze in paniek zijn. En mensen die zichzelf beschadigen omdat ze uh, ter willen van de wereld... ook omdat ze in paniek zijn. Hoe, en... komt, hoe, hoe komt u aan dit thema? Uh, autobiografische. Ulft. Je bent toch een, uh, Ulft. een, Ulft. een performende mens? Ulft. Wat, wat, wat, wat, wat, wat is de grap van dat woordje? Nee, nou, ik, jeugd, Ulft is jeugd. Ja, no, my whole life. I mean, uh, what's the fucking difference? Waarom spreekt niet, je niet alleen en, Ulft. En niet, en niet zo vloek, hoor. Ik ben 34 jaar en alles. Uh, 34 pas? Ja, ik was 34. Ja, machtig. We moeten nog allemaal komen voor je, ja. Moppie. Nou. Uh, ah, ouwe lul. Ja. Jee, ja, dat vind ik ook. Ik krijg ik er een map voor. Krijg je weer een map moppie. voor? Moppie. Er komt toch dadelijk nog een dame over uh, iets met vrouwen en vrije tijd? Ja, daar hebben we het dus nu niet nee, over. Maar dat we hebben ik het nu over jouw vredeheid. Ik weet niet waar die dame zit, maar die wil ik eens even tippen. Die, die kwam hier net langs, oh. die dame. Die kan je direct ongelooflijk Dan je nog gaan tippen. In ja. over dat mokkie. Maar als die me ook gaat slaan, sla ik terug. Nou, nou, ouwe lul, kom op. Het nou, gaat over de beschadigende en de beschadigde mens. Ja. Ja, heb ik het goed samen Ja, zoiets, zoiets, zoiets, Ja, zoiets, zoals, zoals wij hier zitten. En waar komt dat vandaan? Toen zei autobiografisch, maar dat vind ik te, te, dat is te wolkig voor me. Even... Eventjes... Ja, nou, maar... Monique en ik hadden allemaal een situatie meegemaakt... een half jaar voordat we begonnen... Die, waarin we ons allebei heel erg verraden voelden. En toen zaten we bij elkaar aan de koffie... hoe, hoe, hoe? hoe, hoe, hoe. Door wie? Hoe, precies? In een liefdesituatie? Of, nee, uh... Allemaal in een werksituatie. Of werksituatie, ja. ja. Nog erger. Ja. Nou. <coughs> Voor jou dan? hè? Uh, en toen waren we allebei. Uh, gingen we in op, op dat we zaten koffieten. we zaten een thema te bedenken voor die voorstelling. want wij wilden heel graag een keer samenwerken. Om twee omdat wij twee verschillende theatermakers. in twee verschillende stijlen hebben en zijn. en om dat te integreren. En toen kwamen we op het verraad. en toen dachten we. waarom is dat zo? Of waarom, waarom maar wat, wat noemt, zwijgt de massa? Wat noem je verraad precies? Je hoeft geen naam te noemen. maar wat is, was de situatie waarin jij verraden werd? Uh, verraad is voor mij dat uh, dat eigenlijk iedereen zwijgt terwijl die iets denkt. Dus dat mensen het blijkbaar ontzettend moeilijk vinden om voor hun mening op te komen, omdat alles om je heen vastzit met uh, normen en regels waar je aan dient te houden. Anders lig je uit de club. Ik bedoel dit op zich, ik bedoel de VPRO is op zich ook weer een club, snap je? Als je daar een andere beweging in maakt, dan uh, lig je eruit, of dan. Uh, Hou je even op je eigen terrein, ja? Want anders wordt het zo ingewikkeld. Maar oh. ja, goed. Nou, dat, dat hadden wij allebei in werk meegemaakt. Want toen dachten we, waarom is dat? Waarom is dat zo? Dat, dat, dus dat, je vindt dat, dat alles maar op tafel moet komen? Ja, ik vind dat alles op tafel moet komen. En kun je een wereld voorstellen waarin alles op tafel komt? Heel goed. En heel, ik ook. heel, en heel ik goed. ik zou dan meteen zak uit het raam springen. Ja, als maar... Jij niet, hè? Jij ging dan juist op, op leven. Zakker. Nee, maar ik vind het dan ook niet zo erg als mensen die dan niet tegen kunnen uit het raam springen. Maar waarom zou iedereen alles moeten zeggen? Dat is toch, dat is toch buitengewoon... Uh... Ja, hoe moet je het zeggen? Hard. Ah, oh, wat nou hard. Nee, dat is buitengewoon zinvol. Maar waarom? Je, je, je, je, misschien... Nee, maar het gaat niet. Nee, maar je, je, je het. Ik, heb, ik heb het idee dat als jij die woorden gaat zeggen... Ik vind het ook altijd een soort... Nou, laat ik het dan maar zeggen... Ik vind dat soms een vervelend soort onderwerp om met jou te bespreken. Omdat ik het gevoel heb dat jij je emoties daarover toch niet laat zien. Dus dan denk ik, uh, dan heeft het ook totaal geen Ik heb geen helemaal nut. geen emoties. Nee, maar ja, ja dat bedoel ik. Nee, als je, als je, het is dat om emoties te hebben? Ja, hoe is god, dat? Nou, wel, ja, ja, ja, ik denk als dat ik jou je zo niet... zie, dan denk ik lastig. Ja, maar ja, ja, god, maar dat heb ik bij jou. Als ik, jou, als ik die, die opgetrokken maskerade zie, denk ik bij jou ook lastig. Opgetrokken maskerade. Ja, dus is maskerade van... of je trekt een masker nee, nee, aan? Ja. Ik praat, nee, nee ja, dat kan me niet schelen. Dan, is nee, dat, dan, dan niet vind stellen. jij dat weer taalkundig fout. Dat ja. Voor mij is dat een emotionele uitspraak. En maar jij stof. vindt een wereld waarin iedereen alles tegen elkaar zegt... vind jij een paradijs? Nee, dat, dat, is, dat is gewoon te grofmazig weergegeven. Nou, hoe zou ik het dan moeten weergeven? Je moet het weergeven dat als je gewoon uh, gekwetst bent... of als je ergens een, een prop hebt zitten... wat je denkt, dat, dat zit me gewoon niet lekker... dat je dat ja. gewoon kan uitspreken. Ja. En of je dan nou wel of niet bij jankt... of dat je dan nou wel of niet een, een serviesje is. je niet alles gooit. toch te zeggen, niet alles. Ja, maar wat is... bedoel je met alles? Z zeg je jij dan eens wat je, je, je niet... Zo... Als je hebt als nog in... één minuut, er ligt een briefje op de tafel. Stel gewoon je ultieme vraag. Hoe gaat het met je? die is goed, hè? Die is goed, ja, ja. Ja, ja. volgens mij wel. Ja, ja. ja, nou, hoe gaat het goed? met je? Ja. Uh, heel goed. <sijntie> ja, heel goed. Echt waar? Ja, echt waar. Nou, laten we maar een puntje achter zetten nu, hè? Tot de ja, volgende keer. Ik. Kom kijken van de week. Lekker. Zet hem op, hè? Dag. Dag, mij, hè? <tieding> Adelheid Rozen in dit laatste fragment uit een uur Ischa. En daarmee eindigt deze compilatie van radiomateriaal... met de legendarische Ischa Meijer. Dit was Woord. Volgende week zijn we er weer met meer afgestofte parels... uit het archief van de VPRO. Woord wordt gemaakt door Majoke Roordaar, Nienke Vijs... Geertjan Strenghold en Tom Klaassen. Productie Sharon de Vries. De techniek was vannacht in handen van Siep Verwer. Presentatie. Nora Romanesco. Heeft u vragen? Wilt u opmerkingen aan ons kwijt? Dan kunt u ons bereiken via woord.vpiro.nl of stuur een kaartje naar de VPRO ter attentie van Woord Postbus 11 1200 JC in Hilversum. Dus Postbus 11 1200 JC in Hilversum of vPro.nl. Het is tijd voor een kort journaal... en daarna hoort u Bert van Sloten met het NOS Radio 1-journaal. Een fijn weekend toegewenst en heel graag tot volgende week.